4 uur. Dit is Radio 1 met Ger en Tessel Blok. Het kabinet wil geen 6, maar 8 miljard gaan bezuinigen om de economie te helpen. En komt KPN meer met Mexicaanse handen? Dat straks in de villa. Nu is het NRWaal met Kees Groot. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn aanhangers van de afgezette president Morsi slaags geraakt met tegenstanders en de politie. De Morsi-aanhangers waren op weg naar een regeringsgebouw toen ze werden belaagd door mensen die de nieuwe interimregering steunen. Over en weer met, werd met stenen en flessen gegooid. De politie dreef de groepen uiteen met traangas. De aanhangers van Morsi eisen dat de ex-president terugkomt in zijn functie. Ze demonstreren dagelijks en hebben op twee pleinen in Cairo protestkampen ingericht. Het leger dreigde eergisteren met ingrijpen, maar zag daar later toch van af om bloedvergieten te voorkomen. Bij Goorlen is de rondweg richting de Belgische grens in beide richtingen afgesloten in verband met een ernstig verkeersongeluk, de politie. Nou, vanmiddag kreeg de politie rond half drie een uh, melding binnen van een ernstig verkeersongeval op de baan. Dat is de weg tussen Goren en Poppel. Daar bleek een uh, frontaal uh, verkeersongeval gebeurd te zijn tussen een vrachtauto en een personenauto. En uh, in ieder geval begrepen de bestuurder van de personenauto is overleden. Door het ongeluk is een flinke ravage ontstaan. De weg is aan beide kanten van de grens dicht vanwege sporenonderzoek. De Hongaarse premier Orbán heeft een onderzoek ingesteld naar de dood van acht baby's in een ziekenhuis in het noordoosten van het land. De te vroeg geboren kinderen stierven allemaal tussen 5 en 10 augustus. Uit het onderzoek moet blijken of de sterfgevallen iets met elkaar te maken hebben. Er zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn van een infectie. De minister van Volksgezondheid heeft gisteravond een bezoek gebracht aan het ziekenhuis. Volgens hem is het niet nodig de speciale afdeling voor vroeg geboren baby's te sluiten. Wel is de directeur van het ziekenhuis geschorst.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 In de tussentijd wordt er gezocht naar een opvolger. En dan nog het weer, wisselend bewolkt met af en toe een bui. Verder ook zon en het wordt 18 tot 20 graden. Morgen en donderdag droog en wat hogere temperaturen. Hier informatie krijgt er van Jolanda van der Velden... Op de N2 Eindhoven richting Maastricht staat bij Veldhoven-Zuid 2 kilometer. is olie op de weg terechtgekomen, de rechte reishok is dicht. Langer is de file op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Hardingsveld-Giessendam en Knopend-Gorkum 7 kilometer. Dat was een aanrijding tussen twee vrachtwagens. Verkeer kan naar het beste de parallelbaan kiezen. Bij Knopend-Gorkum is de rechte reishok dicht. Na de ster gaat de file verder. Tot zo. Fiesje komt... Gies je moet, moet, je moet, fies je doet! Ja! Pellen! Zelf pellen! de De klassieker, kijk in live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl of bel 0909-0101. 10 cent per minuut. Fox Sports. Totaal voetbal. Ik kwam bij een dokter.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 En het is tijd voor ons economiepanel Klinkende Munt... met vandaag Wim Boonstra. Hij is chef econoom bij de Rabobank... en bijzonder hoogleraar economische en monetaire politiek... aan de VU in Amsterdam. Welkom. Wim Dik, voormalig KPN-topman... En ook voormalig, veel voormalig, staatssecretaris van Economische Zaken. Maar gewoon uh, huidige Wim Dik. En Hans de Geus is financieel journalist bij RTLZ. En laten we eerst even kijken hoe we ervoor staan. Er zijn cijfers van Eurostad. Dat is het statistiekbureau van Europa. Dat de industrie in de eurozone het aardig heeft gedaan in juni. 0,7 procent meer dan een maand eerder. Maar Nederland, daarentegen, heeft het in de maand juni... Slecht gedaan, volgens die berekeningen. 4,1 minder dan in mei. En daarmee zijn wij, we staan weer eens bovenaan een lijstje gelukkig... het slechtst presterende land van alle EU-landen. Hoe komt dat? Waarom doet Nederland het zo ontzettend slecht vergeleken bij de buurlanden? Wim je is maar eens met jou beginnen. Nou, ik wil graag even relativeren. Ik denk dat één cijfer te weinig is om zo'n conclusie te trekken. Mm -hmm. uh, dus uh, dat is wel een kleine kapstok voor een heel groot verhaal. Er is een cijfer ook van nou. jullie zelf net gekomen. Een prognose dat de Nederlandse economie in het tweede kwartaal... niet uit de recessie klimt, maar krimpt, ja. meer dan gedacht was. Voorspellen economen van de Rabobank, ABN en ING. Zo, nou dan zijn we het er eens dan met Dan weet al. je wat je voorspelt. En het interbankaire consensus. Uh, kijk, uh, in het tweede kwartaal zie je dat uh, de uitvoerder is wat gegroeid. De invoer is wat harder gegroeid. Dat valt tegen. Uh, consumptie is waarschijnlijk wat teruggezakt. Met name ook omdat uh, de uitgaven en energie... Hè, die natuurlijk door de koude winter uh, erg hoog waren, wat terugvallen. Dus ja, kwartaal op kwartaal zit daar een kleine krimp in, denken wij. Mm -hmm. Ja, dit jaar krimpt de economie. Volgend jaar stagneert die misschien een heel licht herstel door het jaar heen. Het gaat inderdaad niet zo goed met, uh, met de Nederlandse economie. Uh, je kunt zeggen, het is een stagnatie op hoog niveau. Hè? Als, als je het uh, welvaartsniveau-productieniveau vergelijkt met de landen om ons heen... doen we het helemaal niet zo slecht. Alleen ja, de groei is er nu al structureel uit. en uh, We zitten dus een beetje in ons derde recessiejaar. En dat is uh, geen goed nieuws. Nee. Wim Dick, is het ook niet uh, tekenend dat iedereen zo haakt... aan die cijfertjes uh, achter de comma? En dan het geringste cijfertje omhoog, dat wordt, daar duikt iedereen bovenop... Hey, een lichtpunt, het woord lichtpunt, dat zie je ook in elk stuk. Ja, er is ook psychologie bij deze dingen. Hè. Als, als, als het niet goed gaat, dan versnellen we het zelf... doordat we elkaar allemaal jolig de put inpraten. Hm. En als het weer ietsje beter gaat, dan grijpt iedereen elke strohalm... en praten we elkaar ja. nog niet zo stevig uit de put... als we elkaar in de put gepraat hebben. Dus daar zouden we ook iets aan kunnen doen. En bovendien, ik denk dat je... Het is niet slecht om, als je een lichtpunt ziet... Om te zeggen, ah, gelukkig. Ik heb een tijd lang heb ik in de puree gezeten. Eh, allerlei sombere dingen in de toekomst. En ik zie, wat, ik zie wat licht aan het eind van de tunnel. Dat mm -hmm. zou wel helpen voor de algehele consensus over het. Als we er nou eens flink tegenaan gaan. En, en, nog, en nog eens even de rug rechten. En eh, wat kunnen we nog meer? We, allemaal Nederlanders. Ja. Niet, niet kabinet of zoiets. Nee, we doen om, om dat vooruitgaan verder te helpen. Dat zou helemaal geen ja. zijn. Als de geus. niet denken dus, hé, uh, hey, een lichtpunt, we zijn er. Nou, nee. dat mag iedereen denken, dat is prima. Overigens oh, even die 4% is een beetje overtrokken, want daar zit ook de mijnbouw bij. En in, in het voorjaar heel veel gas verstoopt, mm -hmm. dat is nu mm -hmm. wat minder geworden. Ja. Dus maand op maand staat er een hele forse min. Maar waarschijnlijk knippen wij nog, als een van de weinige uh, eurolanden ja. Eurozone is waarschijnlijk als geheel in het tweede kwartaal... en zo niet in het derde kwartaal uit de recessie aan het klimmen. Nederland krimpt nog. En ik vind het allemaal heel leuk, dat vertrouwen. Maar ik denk dat, dat er echt wel oorzaken zijn aan te wijzen. Echt beleid ook, waardoor mensen gewoon... ja, niet zozeer geen vertrouwen hebben, maar geen geld in de portemonnee. We hebben hier eerst iedereen heel hoog in de schulden gewerkt. Bijvoorbeeld door de hypotheekrente aftrek maximaal te houden. Dus het werd enorm gestimuleerd om schulden te maken. En vervolgens gaan we de inkomens afknijpen. Ja, dat is echt de slechtste cocktail die je kan hebben... En dan vind ik het leuk om ons op te hangen aan vertrouwens en lichtpuntjes. Maar dat voelen de mensen niet in de portemonnee nu. Die zitten onder water met hun hypotheek en dat doet er veel mee. Is het zo, is het gewoon voor een deel, en misschien wel een belangrijk deel, toch terug te voeren op uh, onhandig beleid? Ja, kijk, ik ben het dus verder gaat met Hans Eens. Met uh, maar één uh, hele grote kanttekening. Kijk, we hebben ons de afgelopen jaren tussen de oren gepompt. We zitten zo diep in de schulden. En dat is dus gewoon niet waar. Ja, Nederland is geen schuldenland. Nederland is een land wat netto erg vermogend is. De gezinnen zijn netto erg vermogend. Maar er is maar één sector in dit land die echt in de schulden zit. Die jaar in jaar uit tekort heeft. Dat is de overheid. Dat, is de, staat, dat ja. is de staat. Nederlandse gezinshuishouding. Als je de vermogenspositie bekijkt. We hebben enorme pensioenvermogens. Hè, die zijn de grootste ter wereld. Die maar zijn die hypotheekschulden, dat is allemaal die te, te, te die, die, zijn, nee, die zijn niet te verwaarlozen. Maar die zijn gemiddeld, hè, gemiddeld. Er zijn natuurlijk behoorlijke spreidingen. Maar gemiddeld ongeveer 60% van de waarde van de huizen bij de huidige prijzen. Hè, we hebben dus ook veel overwaarde in woningen zitten en dan hebben mensen nog andere vermogens. Maar omdat we nu zitten te denken dat ze zwaar in de schulden zitten... is iedereen als idioot aan het sparen of aan het aflossen. Ik vind het heel cynisch voor die 1 miljoen mensen die onder water staan... om hun te zeggen dat ze eigenlijk niet goed bij hun hoofd zijn... dat ze aan het sparen zijn. Dat heb je mij niet gehoord Het gaat niet om de netto-schulden, het gaat om de bruto schulden Het is een kleine groep die het heel moeilijk heeft. Hans, jij legt mij die wacht in de mond die ik niet gebezigd heb... en dat moet je niet doen, dat is geen goede journalistiek. Uh, hey, er komt nog één ding bij uh, trouwens. Onder water zitten, uh, om dan meteen maar het hete onderwerp te pakken. Uh, er zijn drie scenario's. Of je hebt een hypotheek, je hebt een huis gekocht en de waarde van je huis is gedaald. Als jij het huis op waar je wilt wonen en je hebt je baan en zo... is dat een vervelend gevoel, maar ook niet meer dan dat. Tweede scenario, als jij een goede baan hebt en je hebt een hoger inkomen... is dit de tijd om je huis te verkopen en een groter huis te kopen... want die zijn vaak nog veel harder in prijs gezakt. is dit gewoon een hele kansrijke situatie. Ja. En dan is er een derde groep, en dat is waar Hans het over heeft. Dat zijn de mensen die gedwongen zijn om te verkopen... omdat ze wegens echtscheiding of werkloosheid... inderdaad in de betalingsproblemen zitten. Maar ik en denk dan ook als je probleem. niet hoeft te verkopen... dat het heel naar voelt dat je 20, 30, 40.000 euro... Uh, aan extra schuld hebt, uh, waar je maandelijks rente voor naar de bank brengt, wat je eigenlijk gewoon, ja, he, maar het is echt uh, roeien tegen de stroom in voor die ja, mensen. En als je uh, dan een huis had gehuurd je er veel meer tijd gemaakt. Meest. Dat, nou, nou, dat probeer ik ook, ook even te Nou, Dat vind ik. Maar mijn even tenslotte, het gaat niet om de netto schulden, maar om de bruto schulden ook. En dat kun je niet mee me eens zijn, maar dan sta je vrij alleen, denk ik. Ja. We hebben 16 miljoen Nederlanders, en het gaat hier over een miljoen. Die zijn ver verder van te verwaarlozen, daar moeten we goed naar kijken. Maar dat doet mij een beetje denken aan wat nu ook weer aan de orde was. Daar komen we straks over te praten, over die bezuinigingen. Mm -hmm. Dan, dan kijkt het kabinet waar dat zou moeten. En prompt komt Diederik met... ja, Samson? Maar dat Samsend, dat... Mag jij Diederik zeggen? Hier wel. Met okay. de verhaal. Ja, maar dan leggen we de, de lasten bij de mensen met het laagste inkomen. Dat is een aanvechtbare stelling, maar het, dat doet het natuurlijk goed bij zijn kiezers. Dus ik neem het hem ook niet kwalijk, want hij is een politicus. Maar we moeten toch niet steeds bij alles wat we zeggen zeggen... ja, maar er is een groep, die heeft het erger dan de rest. Ik ben toch altijd nog een beetje... en ik weet dat niet iedereen met dat mij een dank zal afnemen... maar arm of problemen in Nederland is nog altijd iets... Waar, waarbij we boven de rest van de wereld uitsteken qua, qua vermogen, et cetera. Wat, wat Wim ook terecht zei. Ik, ik vind dat we de dingen die we moeten doen, moeten doen. Er werd net gevraagd, moeten we ander beleid gaan voeren? Voor een deel misschien wel. En voor een deel is, heeft het beleid... het beleid uh, op een aantal punten de situatie verergerd... en op een aantal punten de situatie redelijk goed aangepakt. Dus ik denk dat we niet dan steeds weer even... ergens een la moeten opentrekken en zeggen... ja. Er zijn altijd nog mensen voor wie dat, voor wie dat niet helpt. Nee, ja. maar met 16 maar we zijn of 17 mensen zal het oneneens. altijd zo zijn. Jim en ik is. zijn het ook niet helemaal De women, allebei? Of welke women? Nou, alle, alle women en alle Hansen hier. Hans is er maar één in dit geval. Um, en jullie misschien ook wel. Nee, maar we, hebben natuurlijk, we zijn een gigantisch overschotland. We hebben een biljoen geld aan pensioengeld. Alleen dat staat allemaal in het buitenland. Dus dat, het is des te zonderder, des te pijnlijker dat er een kleine groep is. Ik kan niet ontkennen dat we het slechter doen dan de rest van Europa. Dat heeft wel degelijk met dus de, de huizenmarkt een, te maken. Van groei dat niet wel, zo is ze ja. groeien. Dus des te zonder en des te pijnlijker dat we toch door dat kleine probleem ja, te bagitaliseren of daar niks aan te doen. Volgens mij moeten we vol dat schuldenprobleem van die kleine groep, 1 miljoen mensen, ik vind het nogal wat, 1 miljoen huishoudens, om daarop in te zetten. Dat is de enige weg waardoor die huizenmarkt weer gaat lopen en de huizenmarkt is de sleutel tot weer ja, ja, een normale economische groei. Ja. Laten we even doorgaan op uh, Wim Dik, die had het toch al over de plannen van de overheid, de plannen, zoals Wim Boonstra zegt, die de, die is de club die de schulden maakt. Nou, wat, wat gaan ze doen? Ze gaan er wat aan doen in Monstra. 8 miljard bezuinigen, waarvan 6 echt noodzakelijk. En 2 miljard die houden ze opzij en daar gaan ze in investeren om de economie een boost te geven. Wijsheid? Nou, dat, dat, dat, dat laatste wel. Uh, kijk, ik, ik moet eerlijk zeggen. Uh, ik dat denk, eerste niet. Nou ja, kijk, op zichzelf dat je die overheidsbegroting in evenwicht wil houden uh, of wil brengen, is natuurlijk een, een goede zaak. Maar de timing is natuurlijk uiterst ongelukkig. We betalen nu toch wel een vrij hoge rekening voor het feit... dat we de afgelopen decennia vrij laks met die overheidsfinanciën zijn geweest. En dat, dat komt slecht uit. Uh, als je economie al in recessie zit, denk ik dat je beter je beleid uh, kunt richten op hervormingen. Want een van de dingen waar ik het heel erg met Hans eens ben, is: de hypotheekrente is natuurlijk een dossier. Uh, dat heeft best wel de nodige schade veroorzaakt. Dat wordt nu aangepakt, maar dat gaat zo traag, mm -hmm. zo onhandig ook. En dat heeft de woningmarkt behoorlijk doen vastslaan. Dat had, ja. had anders gekund. Uh, hè, als je daar echt je structurele hervormingen goed doorpakt en dan op korte termijn misschien wat bezuinigingen even... wat achterwege laten om de conjunctuur kans te geven om te herstellen... denk ik dat je uiteindelijk sterker uit die recessie komt. Want maar goed, politiek je, hoe... is dat niet meer bespreekbaar. Nou ja, maar politiek lijkt het me ook moeilijk te verkopen... om te zeggen tegen de mensen... <tie> we zijn al helemaal uitgemergeld, we doen er nog 2 miljard toch extra bij... juist om de economie er weer bovenop te krijgen. Hoe verkoop je dat? Want dat is eigenlijk ja, wat ze zeggen. Da, da, da, we doen da, de nulllijn, daar we daar doen zee... de mensen wat sneller in een hogere belasting schijf, zodat er wat sneller belastinggeld binnenkomt. We, we, we bekrimpen nog wat op de ministeries, noem maar op. Maar daarvoor zit je op die stoel, hè? Doe, nee, maar ik vraag uh, aan jou uh, of je het wijs beleid vindt. Ik begrijp wel dat, dat ze iets moeten doen, daarvoor uh, zitten ze uh, op een stoel. Maar wat doen ze het, het goede? Ik, ik vind. Kijk, kijk naar onze overheidsfinanciën. Dat hebben we in, in de laatste decennia moeten doen. Dat gaat dan op en neer. Hè. Soms hebben we een minister en die heeft flink bezuinigd... en die heeft ons binnen drie cent gehouden en die, en, en die wordt gehuldigd. De volgende probeert dat ook, lukt niet helemaal en die, en, en die wordt verketterd. En sommigen vinden dan weer dat hij het heel goed doet... omdat hij de uitgaven stimuleert en dan wordt hij ook weer gehuldigd. Ik, de, ik denk wat we heel hard nodig hebben, is zeker zekere consistentie van beleid. En als we nu zeggen, we gaan zes miljard bezuinigen... en we houden nog twee miljard extra achter de hand... voor stimula, stimulering van onze economische bedrijvigheid... dan zeg ik, doe dat dan dus nu ook... Doe dat ook en begin niet weer over een poosje van... nou, we hebben niet al die 6 miljard toch kunnen bezuinigen. We hebben weer allerlei stokpaardjes laten bereiden... dan door deze en dan door gene. Daar wordt iedereen gek van. Dat geloof, dat, dat, dan raak je ook de geloofwaardigheid van het kabinet... voor zover nog op dit terrein aanwezig helemaal kwijt. En ik denk dus dat durven doen wat je vindt dat nodig moet... en dat ook verdedigen en het dan ook doen. En niet achteraf zeggen ja, maar we hebben toen gezegd... dat we in die sector... want elke sector doet wat we weer niet kan. Nee. Daar, daar, daar kun je niet op varen. Er is ja. altijd iemand die roept vanuit de zorg... Dus hier kan het. niks meer vanaf en, en dan, dan is het daar. Da, da, da. mm, huis. kun je bezuinigen, want dat is de kritiek namelijk... Hè? Uh, de, uh, het kabinet bezuinigt zoveel dat er niet besteed wordt... zodat de economie nooit op gang komt. Kun je bezuinigen, 6 miljard ook nog eens een keer... terwijl je uh, zorgt dat de bestedingen op pijl blijven... sterker nog, dat die stijgen. Ja, het lijkt mij die 2 miljard een enorme druppel op een gloeiende plaat. Alsof, alsof, alsof je op een boot zit met de motor vol in de achteruit... en dan zet je een stormfokje bij en dan hoop je dat de boel weer gaat lopen. Dat gaat natuurlijk niet werken. Er zijn natuurlijk twee dingen. Dat stimuleren. Nou, ik denk dat dat Mooi goed ben. zou moeten... Hè, dat is goed. Maar dat hè, elke keer dat het tegenvalt, gaan we meer bezuinigen. Ja, je zou toch langzamerhand denken dat we in een vicieuze cirkel zitten. Mm. Kom op. En we weten inmiddels ook, in dit soort tijden... waarbij de schuld, private schulden toch groot zijn, mm. bruto dan, Wim, sorry... Uh, als je dan gaat bezuinigen als overheid... dan is de impact op de maatschappij onevenredig groot. Dus de vraag is of je er zelfs extra belastinggeld voor terugkrijgt. Zeker als je kijkt naar de schuld ten opzichte van de totale economie. Want het noemer-effect werkt tegen je, want de economie krimpt harder. Dus ja. je raakt eigenlijk alleen maar verder in het drijfstand. Uh, ja, het is gewoon tegen alle... Wim Boostra, het Panel financiële dagblad van deze ochtend... die trokken gezamenlijk de conclusie... Uh, het kabinet doet eigenlijk alles verkeerd. Vind je het gek dat we niet uh, groeien, dat de economie niet groeit? Maar als een beetje kort door de bocht wordt op hoofdlijn... Uh, kan ik me daar wel in vinden. En het gekke is, weet je, mag ik één ding oh, zeggen? Dat, nou, het gekke is dat nog steeds de mythe gaat van... Uh, zorg voor je huishoudboekje is goed, dus de VVD-mythe blijft nog steeds in stand. Ik hoop dat dat nou eindelijk eens een keer uh, tussen de oor komt van de kiezers. Dat dat dus niet altijd de goede methode is. Nee, maar dat, dat is dan wel een kwestie van timing. Want eh, kijk, in jaren waarin het wel goed gaat... doe je dan ook wel verstandig aan om die overheidsfinanciën wel in evenwicht te hebben. Dan heb je de ruimte. Hè, dat, dat, dat, dat we nu in zo'n onhandig tij eh, moeten bezuinigen... Eens, is ja. toch ook met dank aan de voorgangers van, eh, ja. van Jeroen Dijsselbloem. Eh, een tweede iets, en, da, en dat, dat is iets... Nou goed, dat is een persoonlijk stokpaardje, maar iets wat ik... Absoluut onbegrijpelijk vindt, is dat we in Nederland er zelfs in zijn geslaagd om ons pensioenstelsel zo te, te verbouwen dat, dat we ook de, de cycli verergeren. Ja. Dat, ja. dat, dat daar een variabele rekenrente is ingevoerd, waardoor dus een periode dat het lekker gaat, de rente is ook hoog, pensioenfondsen hebben hoge dekkingsgraden. Jongen, het gaat het goed? En dan valt het tegen en midden in de recessie, he, waar het vertrouwen toch aan alle kanten klappen krijgt, moet opeens worden aangekondigd van jongens, we moeten gaan korten op pensioenen. Nou, dat, dat, dat, terwijl die pensioenfondsen groter zijn dan ooit, mm -hmm. goed renderen, het heeft niks te maken met rendementen die tegenvallen, he? er zit duizend miljard euro dat is, in. Dat is bijvoorbeeld eh? een voorbeeld van wat niet goed uitgelegd is. He? Niet leggen. Maar het is ook dom. Dit. Dit. Dit. dit. Uh, dit. E dit. dit de wat pensioenplan. wat Wim nou zegt, dat is niet <coughs> goed overgekomen bij de Nederlanders. Dat hebben ze. Ik bedoel niet goed overkomen van. Ik dat me, wilden we niet. We hebben we niet begrepen. Dus niet begrepen. Nee. Uberab is de vraag, nou hebben we hebben het eerder discussie ah. hier gehad, of een kapitaal nou wel zo ideaal is. Als je ooit zou overwegen om over te stappen naar een omslagstelsel, zou dit natuurlijk een ideaal moment zijn, want dan valt die biljoen. Maar een vraag is: wat, je, wat er nu binnenkomt, dat ja, keer je uit. Dat je aan je mensen die dekking de dekking. Ja, ja, er komen de situaties waar ieder land verder in Europa in zit. Uh, die hebben een omslagstelsel, hebben dus niks collectief geregeld. En die gaan met de overheidsfinanciën de komende decennia stuk ja. voor stuk nat. En Nederland, het best voorbereide land op de vergrijzing, zouden op dit moment gebruiken om pensioenstelsel op te heffen. Ja, want ja, geen reisbeleid. Want wij gaven, de Italianen vroeger nee. altijd op ja. flikker dat, uh, dat, dat zij dat omslag, uh, omslagstelsel hadden en wij dat dekkings... Uh, ja. He? Kijk, ik zeg altijd, maar we maken als Nederland grote zorgen om onze pensioenen, terecht. Maar wij hebben tenminste pensioenen om ons zorgen over te maken. Ja. In Frankrijk is het veel slechter, hoor. Ja. Nee, maar het is een drama. Ja. Hey, ik zie even... het met overnames ook. We hebben zo vaak naar het buitenland gekeken. en Dan zit je bij een land en dan praat je over de prijs van een bedrijf. En dan, als je bijna klaar bent en je li lijkt een deal te hebben... Hmm. dan komt iemand met het, het, het konijn uit de hoge hoed. We moeten ook nog eventjes 4 miljard bijstorten op ons pensioenfonds. Want dat is niet hmm. vergelijkbaar met wat met wij gewend zijn. een ja, Tja, ik hoor het. Je deed het zelf, je zei overnames. Dan zie je ons natuurlijk onmiddellijk de oren spitsen. Ja, ja. Wat zei jij? Mag jij het maar af? Mag ik de brug. het maar af? Oké, okay, nou KPN, laten we kijken naar wat KPN, de toekomst van KPN. We weten allemaal dat er een, een, een overnamebod is van Carlos Slim, de baas van uh, America Mobile, die nu een flink aantal aandelen van KPN al in handen heeft heeft uh, eerst een soort contract met KPN opengebroken... waarin stond dat ze nooit meer aandelen zouden kopen. Dat hebben ze opengebroken. En onmiddellijk daarna een bod gedaan op alle aandelen. En zegt iedereen, dat doen ze. Omdat KPN nu ook nog eigenaar is... van een uh, mooi telecombedrijf in Duitsland. En via die weg zou Carlos Slim, de uh, miljardair uit Mexico... niet alleen toegang krijgen tot de Nederlandse... maar ook tot de Duitse telecommarkt. Ja. Oud KPN-topman, Wim Dik. Uh, wat, wat, wat vind je van alles wat er nu over geschreven wordt? Nee, laat ik eerst beginnen. Wat vind je van Willem Vermeend, Die gezegd heeft... Uh, achteraf kan ik mezelf wel voor mijn kop slaan... dat ik toen als staatssecretaris was, hij dat, ja... Uh, ervoor gezorgd heb dat KPN dat, dat, dat, dat geprivatiseerd werd. Ja. Wat is ik dat heb, dom geweest? Ik heb er gelukkig niet zo heel erg veel bij gemerkt. Maar dat, dat, dat, dat is historisch voor een groot deel juist, ja. Uh, hij begrijp zegt, je zijn, zijn, zijn spijt achteraf? Nee. Maar dat komt ook dus omdat hij heeft, hij heeft daarnaast een rij uitspraken ook gedaan. Uh, Wim Willem van mij heeft ook geroepen. Dit is uitermate slecht voor de werkgelegenheid in Nederland. Dan denk ik, ja, dat zou zijn als je hier het had over een tandpasta... of een, of, of een uh, chocoladerepenfabriek. Want die kan, je, die kan je naar het buitenland brengen. En dan kan je daar het werk doen. Dus dan gaat het werk in Nederland weg. Het is heel moeilijk om telefoonmonteurs te laten werken vanuit Mexico... of welk ander land dan ook. En dan bij ons de storing opheffen. Toevallig ligt het netwerk hier bij ons in de grond. Wij willen met elkaar praten. En alle technologische ontwikkelingen, ten spijt, dat blijft in Nederland. Dat zit gebakken aan een land. Dat geldt voor de post en dat geldt, dat geldt uh -huh. voor de telecom. Dus de werkgelegenheid, zeker op de werkvloer, zal nauwelijks daaronder leiden. Het kan best zijn dat als je hoofdkantoren gaat integreren... dat, dat je tot conclusie komt dat je aan één treasury genoeg hebt... en niet, de, de geen vier nodig hebt. Dus er zal best wel wat gebeuren. En dat heeft voor bepaalde sectoren van je bestand consequenties maar niet voor het bedrijf als zodanig. Dus voor de heeft het, uh -huh. maar speelt het geen rol. En dat hoor ik, versververmeend, dus wel zeggen. En dan denk ik, ja, jongen, even wat langer nadenken. Ik, ik heb, maar ik heb het ook op andere plaatsen gezegd. Ik denk dat het voor KPN aan heel aantrekkelijk kan zijn... om onderdeel te zijn van een groter geheel met diepere zakken... waarin het zijn plannen van expansie in Europa. En dat is iets wat meneer Slims graag ziet doen. En ik hadden Slims begonnen met te zeggen, ik, ik koop KPN... Ik heb goed zorgvuldig gescand. Uh -huh. Er zijn er een paar in Europa die ik niet kopen kan. Er zijn er een paar in Europa die ik niet kopen wil. En ik heb een mooi tussenvorm gevonden. Een niet te, niet te duur bedrijf. Wat, zich, wat heel goed de weg weet in Europa. wat voor mij de kastanjes uit het vuur kan halen. Veel slimmer bijvoorbeeld dan heel veel in het verleden Amerikanen. die meestal zeiden: nou, we kopen bedrijven, bedrijf. en dat zien we wel. en zich niet verdiepen in was het misschien niet handig geweest. En om een Kortom, Euro jij ziet het wel zitten. Jij denkt ja. dat het voor KPN eigenlijk alleen maar goed is. Nou, als... Alleen maar goed, dat hoor je mij niet zeggen. Maar, in maar grote, misschien het minst in, slecht. In gro grote lijnen denk ik dat het een goede zaak is. En dat Slim E-plus dan wil hebben, ja, daar heeft hij groot gelijk. Ja, want zonder E-plus wil die KPN toch niet, denk ik? Nou ja, dat heb ik hem nog niet horen zeggen. Ik ook niet, maar ik denk uh, dat zo. Dus nou als de aandeelhoudersvergadering dus uh, uh, uh, binnen enige dagen beslist... dat KPN uh, uh, E-plus wordt verkocht, dan zal Slim achter zijn oren krabben. Had ik nog af van niet kopen, trouwens. Ja, en, en er is een analyse, er is een strategie bedacht door iemand in de krant... en die zegt, ja, als dat aan de orde zou zijn dat hij toch dat E-plus gaat verkopen... dan koopt hij nu gelijk KPN helemaal, want dan voordat het E-plus verkocht is. Is dat... Is dat eh, nou, zou hij dat vandaag moeten de, doen? Die dan vandaag <lacht> moeten doen? Wat, wat denk je, Hans? Ja, volgens mij is het hem inderdaad om dat E-plus uh, grotendeels te doen. Dus voor hem is het ook even afwachten. Gaat hem om die Duitse markt? Ja, volgens mij ja. wel. Het ging volgens mij voor trouwens ook om het, om het landsbelang, hè? om, de, om de, de, de, de defensie en dat soort netwerken, dat we daar nog wel op kunnen rekenen. Niet waar? Ik dacht dat hij daarom bang was om het in buitenlandse handen te geven. Weet je, maar als als weet je naar de vraag dat iets waar, heeft hij Ik weet niet ja. of het af te splitsen is, maar dat als je lijkt me niet zo. Het van een investeerder. Investeerders hebben één vervelende eigenschap. Je wil graag het rendement hebben op een investering. En dat begrijpen de meeste mensen, maar sommigen niet. En het is voor meneer Slim dus van het uiterste belang... dat hij KPN laat groeien en bloeien. Want dan heeft hij een goed ding in handen. En als hij dat er nooit wil verkopen, verkoopt hij iets goeds. Mm. En het KPN leeghalen of KPN uh, dingen uit zijn portefeuille laat, laten peuteren... door anderen waardoor het wordt ontmanteld... is niet in het belang van Nederland... maar ook helemaal niet in het belang van deze investeerder. Nou, heel even mm. nog zou het ook nog zo kunnen zijn... dat er zich nu een ontzettende woeste strijd gaat ontketenen... om KPN tussen Telefonica, want dat is het Spaanse bedrijf hè, waar ze net iets aan willen verkopen. Ja, ik hoef het jou niet uit te leggen. En, <lacht> en, en slim, dat er echt een, een woeste overnameoorlog is. Ik dacht het ontstaan. heel onwaarschijnlijk, Waarom, Dan hadden we daar al wat signalen van gezien. Telefonica, hmm. het, het, het, het, het, telefonica is tot nu toe eh, angstvallig stil geweest. Dat kan een heleboel dingen zijn. Dat, ze hebben een heel mooi plan dat ze voorlopig niet willen onthullen. Dat kan. Die strategieën bestaan of tactieken. Of ze weten niet precies wat ze moeten doen. Dat acht ik waarschijnlijker. Of ze zijn helemaal niet van plan erin te springen. En dan heb je ook niks te zeggen. Dus ik denk dat het, de kans groot is dat het de richting uitloopt... die we al speculerend denken, Slim koopt KPN, inclusief E+. En als het E+, er niet meer bij zou zitten... omdat de aandeelhouders van KPN iets anders beslist... Uh -huh. dan zijn er nog wel een paar methoden om, om E+, in handen te krijgen. Want meneer Slim heeft heel erg veel geld. Okay. Misschien vindt hij het wel leuk om zijn grote concurrent ook meteen te kopen. Wanneer is die aandachthoudersvergadering? Binnenkort, hè? Ja, ja. In een afzienbare volgende week, hm. dacht ik. Maar ik weet niet precies, ik ben geen aandachter. Dus, uh. Nee, maar <laughs> Wim, je wordt nog wel eens wald. Wim Boostra, laten we naar Griekenland gaan. Ja, uh, graag. Er is bedacht dat het Griekenland eigenlijk, tegen de verwachting in... volgend jaar toch weer een lening nodig heeft. Bovenop de 240 miljard. De Duitsers hebben de pest in. Zeker de CDU van mevrouw Merkel. Want die denken dat ze een hele goede verkiezingscampagne aan het draaien zijn. Maar dit is nu heel slecht nieuws. Uh, want Duitsland moet opdraaien voor dit soort schulden. Het is het rijkste land in Europa. Het is niet anders. Um, ja... Is het zo dat Griekenland uh, dat geld extra nodig heeft? Ja, wij denken van wel. Wij denken dat volgend jaar een stuk kleiner dan uh, vorige... maar dat Griekenland nog een keer steun nodig heeft, ja. Nou, en, ja, en dat en betekent dan dat, dat, dat Duitsland te... er ook voor draait? Uh, nou, Duitsland natuurlijk niet alleen. Dan draait, draait de rest van Europa voorop, draaien wij ook voorop. Ja. Uh, ja. En wat, en, en wat iedereen al die discussie wel een beetje vergeten... is dat uh, landen als Nederland en Duitsland... Uh, heel erg veel hebben verdiend aan die handel met Zuid-Europa. Uh, ja. Dus uh, ja, uh, het is allemaal niet goed gegaan. Dus, dus ik hoop dat we bepaalde fouten die nog een keer maken. Maar het zou nog veel meer kosten... als zo'n land uit de eurozone zou stappen... en de hele zaak begon te wankelen. Dus Duitsland komt na de verkiezingen wel over de brug. Nederland ook wel. Trouwens. Maar is het, is het niet... Hans, zou je nou niet denken... moet er misschien toch niet iets anders bedacht worden? Want nu gaan zij... Schulden maken om, schulden, om de oudere schulden af te lossen. Het bouwt zich maar weer. Want dat is wat er dan eigenlijk nou, gebeurt. Het bouwt het zich dat maar op. Wel mooi zijn. Toch? Ja, nee, het nee, ja, het lijkt toch het heel cumulatief te werken. die dat ook steeds doen. Vele hebben dit zien aankomen. Ik weet nog dat die noodzoon aan Portugal was. Ze We zaten weer ook met z'n allen te praten. Ja. Toen een deel van ja. het economenpanel stond te juichen. Die vond dat een goede goede deal. Maar um, ja, nee, dat, dat kon je uittekenen, absoluut. En ook de, waar je vooral over moet nadenken... is de oplossing die wordt gekozen om hun economisch uit het dal te helpen. Dat is namelijk interne devaluatie, heet dat. Dus de lonen verlagen, zodat ze weer competitief worden. Nou, twee dingen daarover. Die export gaat waarschijnlijk niet groeien... doordat lonen lager worden, maar gewoon omdat je goede producten maakt. Nou, dat heb je wel of niet. Dat is één ding. Twee... Je schulden blijven staan. Dus je inkomen daalt als land. en je moet nog wel je schulden betalen. Ja, dat gaat natuurlijk niet goed. Dus we moeten hoe snel. we hadden dat al meteen in het begin moeten doen. maar we moeten nu gewoon schulden gaan afschrijven. van Griekenland. Uh -huh. en ook van Nederlandse huisbezitters. die in het probleem zitten. Neem die, oh, dit, dit, dit, zin, dit zinnetje nog even gouden tussen. Nou, dan had je het toch buiten. Mede in het van Schulden afschrijven. Ja, nee. niet weer opnieuw erin gaan steken. gewoon schulden afschrijven. gaat nou ja, niet meer ik, over. Ik, ik ben het er helemaal niet mee oneens. Uh, en wat je zei, zei over bui, de buitenlandse handel. Heel, voor ons is het van het grootste belang dat we zoveel mogelijk die markt te houden. En ik, ben te, ik kan geen betere uitspraak erover. En, en, en goede spullen maken die op de markt gewild zijn. En ik heb. We, we, er is een lichte opleving in onze export. Uh, dat is goed, want we hebben het gezien. Bij het begin van de crisis hebben we allemaal geroepen Oh, oh, oh. Het ging nog totdat de export begon te, te, te haperen. En dat is voor ons natuurlijk ook levensgevaarlijk. Mm. En uh, ik vind het heel knap dat de Duitsers het goed doen, want dat is een van onze grootste exportmarkten. Dus daar hebben we nog steeds veel lol van. En als we de Griekse markt erbij kunnen houden... en het probleem Griekenland op enige wijze, daar ben ik het niet eens... achter de rug kunnen krijgen, nou, doen. Maar voor Nederland zou het toch mooier zijn als de binnenlandse economie groeien. Want de uitvoer is belangrijk, maar levert vrijwel geen banen op. Hm, en, en, en wat dat betreft zou een goede impuls in de dat bouw... of zo in FGB, Griekenland, die dus niet zwaar zijn. zijn. Minder dan gehoopt in ieder geval. Hey, ja. Oké. Okay. Hartelijk bedankt Wim Boonstra, Wim Dick, Hans de Geus. Dit was de Villa voor vandaag. Morgen zijn wij er weer vanaf half vier en zo meteen. Na het nieuws van half vijf hoort u het Radio 1 Journaal met Tim Overdiek. En in onze uitzending Tessa, gaan we ons onder meer bezighouden met veiligheid. Veiligheid op de provinciale wegen die kan beter, blijkt uit onderzoek. We hebben een verslaggever de weg opgestuurd... om die adviezen van vandaag aan de praktijk te toetsen. Het gaat ook over veiligheid om op, op amateurvoetbalvelden. Die is toegenomen. Als je tenminste kijkt naar de nieuwste cijfers van de KNVB... moet wel een kanttekening bij, want één zwaluw maakt nog geen zomer. Op dit moment weinig nieuws over de koninklijke familie. Het wacht is op details over de uitvaart van Prins. Nou, als die er thuis te komen, dan melden wij dat natuurlijk in onze uitzending. Oké, okay, Tim, dank je wel. Zometeen dus. Dit is radio 1. Eerst het NOS-journaal met Kees Groot. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn aanhangers van de afgezette president Morsi slaagd geraakt met tegenstanders en de politie. De Morsi-aanhangers waren op weg naar een regeringsgebouw. toen ze werden belaagd door mensen die de nieuwe interimregering steunen. Over en weer werd met stenen en flessen gegooid. De politie dreef de groep uiteen met traangas.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 ANWB, verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Er staan files op de A2, Luik richting Maastricht... tussen Gonsveld en Knoopend Europaplein, 2 kilometer. Op de A4, amsterdam Den Haag tussen Dorp en Leidschendam, 4. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen hardingsveld giessendam en Knooppunt-Gorkum 4 kilometer. Heeft te maken met een aanrijding. Bij Knooppunt-Gorkum is de rechte reisschok dicht. Verkeer kan het beste kiezen voor de parallelbaan. Op de N2 de weg Eindhoven richting Maastricht tussen Eindhoven-Centrum en Veldhoven-Zuid 4 kilometer. Ligt olie op de weg. De rechte reisschok is dicht.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 NOS Radio 1 met Tim Overdijk. Goedemiddag. Minder incidenten op het voetbalveld. Bemoedigend nieuws, maar de scherpe daling van geweld op het veld... zette pas vooral in na de dood van grensrechter Nieuwehuizen. We duiden vanmiddag de cijfers van de KNVB. Nederland telt 25.000 kilometer aan provinciale wegen. Die zijn heel veilig vergeleken met andere landen. Maar het kan veiliger. We gaan de weg op om te kijken waar en hoe het beter kan. En stellen ons de vraag, is het ook haalbaar? Een felicitatie vanaf deze plek aan alle linkshandige luisteraars. Het is van internationale linkshandige dag. Daar staan we bij stil. Linksom of rechtsom. Dit NWS Radio 1 -journaal. We koersen recht vooruit. Tot half zeven vanavond. KNVB-waarnemers langsturen bij alle voetbalclubs, borden met gedragsregels bij elke club en excessen wekelijks publiceren. Het zijn drie van de tien maatregelen waarmee de KNVB geweld op amateurvoetbalvelden wil terugdringen. In 274 wedstrijden ging het ernstig mis in het afgelopen voetbalseizoen. De maatregel waar de KNVB de hoogste verwachtingen van heeft, is de tijdstraf bij een gele kaart. Als een speler een gele kaart krijgt, moet hij meteen 10 minuten van het veld. Heel effectief, denkt Anton. Binnen Binnenmars, directeur amateurvoetbal van de KNVB. Omdat het direct lek op stuk is. Je moet even tien minuten aan de kant. Denk na, afkoelen, gedraag je sportief. Heel effectief. Ja, je hebt niet alleen jezelf, je hebt ook je team al mee. Hè? Vanzelfsprekend. Je dupeert jezelf en je team.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 U wil ook een spelregelbewijs voor jeugdspelers. En dat moet in 2014-2015 verplicht zijn. Haal je dat bewijs niet, he? ken je de regels niet, mag je niet meer spelen. Ja. Hoe helpt dat sportiviteit? Dat helpt sportiviteit omdat je namelijk op het voetbalveld hoort de regels te kennen. Van wat kan wel, wat kan niet. Wat is buitenspel, wat is geen buitenspel. Als je de regels kent, voorkomt dat onnodige ergernissen. Dus maar je moet... zou toch denken dat weet iedereen toch die voetbal speelt? Ja, en uit de praktijk blijkt dat het helaas niet zo is. Vandaar dat wij iedereen oproepen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 Als dat niet zou helpen, dan zeggen we ultimo... die vereniging past niet langer bij de KNVB, er wordt niet meer gevoetbald. U heeft nu deze maatregelen afgekondigd. Zijn er nog strengere maatregelen denkbaar, mocht dit niet afdoende zijn? Wij denken dat wij, ook gesteund door iedereen binnen die voetbalwereld... groot draagvlak voor de maatregelen die we met elkaar hebben bedacht... dat deze set aan maatregelen er toe doen... en dat we daarmee de zaak op een goede manier kunnen beïnvloeden. En wanneer evalueert u? We gaan permanent monitoren. Elke maand zullen we kijken van wat er gebeurt. En na een half jaar natuurlijk zullen we kijken van wat moeten we doen, wat moeten we niet doen. Maar permanente monitoring, permanent zullen we kijken of de maatregelen effectief zijn. Al dus directeur amateurvoetbal van de KVB Anton Binnenmars in gesprek met Karin Albers. Met de cijfers en met die regels van de KVB in de hand is Karin inmiddels naar het voetbalveld gegaan. Een verslag hiervan straks na vijf uur. Verdriet in het Oostenrijkse leg... waar de koninklijke familie ieder jaar de wintersportvakantie doorbrengt. Prins Friso was een graag geziene gast in het dorp. En de schok was dan ook groot... toen hij anderhalf jaar geleden werd getroffen door een lawine. Sindsdien lag hij in coma... en gisteren overleed de 44-jarige prins na complicaties. Correspondent Wouter Meijer is in leg vandaag. want u bent er de hele dag geweest? Hebben mensen gesproken? Wat voor reacties kregen ze al? Iedereen het het heel goed weet, dus uh, het nieuws van gisteren, maar ook uh, dat ongeluk wat hier natuurlijk gebeurt, is dus een paar kilometer buiten het dorp in de bergen anderhalf jaar geleden, waarbij behalve prins Friezo ook nog de, de zoon van de beroemde hotelfamilie van Gasthof Post, die intussen zelf de manager van het hotel is, was betrokken en, en sindsdien leeft dat ook heel duidelijk. Uh, het is natuurlijk voor sommige mensen, onder andere ook voor Nederlandse toeristen, heel toevallig. Hè. Dat ze in het dorp waren uh, misschien al een paar dagen en. Die vertelde dat ze zich ook al steeds had afgevraagd waar het nou gebeurd was. Welke berg, weide, waar destijds sneeuw lag en waar nu mooi groen gras staat. En dan precies terwijl je daar bent en daar probeert achter te komen, dan hoor je het nieuws. En verder concreet over het overlijden van de prins heb je twee reacties. Mensen die zeggen het is, het is verschrikkelijk. Hij laat twee kinderen en een jonge vrouw achter. De burgemeester die zei dat hij tot het laatst had gehoopt... Ja, dat de prins zou genezen. Misschien wel een wonder. En dat het heel erg is dat dat niet gebeurd is. Tot aan de andere kant uh, mensen die zeggen uh, dat het misschien ook wel een opluchting is. Omdat hij nooit meer uh, was geworden zoals hij was, zei mevrouw, die in de winkel werkt. Ja, irgendwie heb het aan het begin maar toch erlöst, Want hij er moest hier niet meer leven. Dat was ja geen leven. In coma. En we hebben alle gewusst dat hij niet meer dat zijn wat er allemaal was. was Winkel, kent de koninklijke familie ook wel als, als vaste klant in die winkel. En zei, ja, zoals wij hem kenden zo zou hij toch nooit meer worden. Ja, Wouter, je had het over Gasthof Post, dat is het hotel waar de koninklijke familie altijd verblijft. Ben je er nog geweest vandaag? Nou ja, we, we zijn wel even bij de receptie langs geweest om te vragen of de familie Moosbroeker iets wil zeggen. Maar dat willen ze niet. En ook uh, vanuit de, de gemeente is duidelijk gemaakt dat uh, de familie niks zal zeggen de komende dagen. Dus dat we daar niet op een reactie hoeven te hopen. Oké, okay, na nou donderdag weten we is er een openbare kerkdienst in leg... waarbij Friso zal worden herdacht. Wat kun je daarover vertellen? Ja, dat is een, een kerkdienst die op een open weide wordt gehouden, hoog boven het dorp. Dat is namelijk altijd op 15 augustus, want dan is het Maria Hemelvaart. Het is een belangrijke katholieke feestdag en hier is iedereen katholiek. Uh, die katholieke kerk die leeft ook wel mee. Die heeft ook uh, toen uh, het ongeluk een jaar geleden gebeurd was. In februari is ook nog een herdenkingsdienst gehouden... Uh, deze dienst die is er in feite altijd op 15 augustus, maar in de voorbeden uh, zal de prins worden genoemd. en ja, Het is dan verder aan de mensen zelf om uh, daarbij stil te staan en voor hem extra te bidden. Nou, daar komen gasten en daar komen veel inheemse die de bergmesse feiern. En dat is, glaube ik, een würdiger, een geburende ramen om voor prins Frizo te beten in de natuur, in de bergen. Tegen ons. Het is ook een hele passende plek eigenlijk daar in de bergen, in de natuur waar de prins zo graag was, om daar voor hem te bidden. Ja, En rekent burgemeester Moeksel erop dat de koninklijke familie blijft komen naar leg voor de skivakanties? Ski ski oh ja, in ieder geval. Uh, ze zijn leg zo trouw gebleven dat het, uh, er geen sprake van kan zijn. Althans dat men helemaal niet verwacht dat hij iets aan zou veranderen. Ze zijn tenslotte ook na het ongeluk, wat de grote klap was voor de familie, zijn ze gewoon... Uh, dit jaar weer teruggekomen hebben we ook de fotosessie hier weer gedaan voor de pers. Uh, dus uh, men gaat ervan uit dat de familie trouw blijft zoals dat al bijna 50 jaar het geval is. Vanuit leg, correspondent Wouter Meijer. Vanavond jouw verslag in de NOS Journaals, natuurlijk op televisie. Elke euro kan maar één keer worden uitgegeven. Dat merken ze ook bij de pretparken. Dat straks. Dit is tot half zeven het NOS Radio 1 Journaal. 80 kilometer wegen zijn de onveiligste wegen van Nederland... en kunnen dus best wat breder, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Nederlandse 80 kilometer per uur wegen zijn minimaal 2,75 meter breed per rijrichting. En de stichting pleit voor minimaal 3,30 meter vanwege die veiligheid. En om die reden hebben verslaggever John Saarbach... deze middag naar een 80 kilometer per uur weg gestuurd. John, stikte van die wegen in Nederland waarbij je uitgekomen... Bij Vuren, onder de rook van Vuren, de waar graaf Reinaldweg Vuren, waar ligt het? Uh, net boven uh, Brabant. En het is hier eigenlijk een soort drie landenpunt. Gelderland, Brabant, Zuid-Holland, zo'n beetje zit hier allemaal bij elkaar. Maar officieel is Vuren-Gelderland. En de weg waar ik sta, voor de mensen die het graag op willen zoeken... is de N830. En die die eens heet... Even kijken waar ik precies sta. De graaf Reinaldweg. dat kijken. is een prachtige weg. En hoe smal is dat die? Dat is een prachtige weg. Hij is, euh, nou ja, dat, dat zal ik eens even vragen aan een verkeerspsycholoog. Want die heeft er iets meer verstand van dan ik, Gerard Tertolen. We zijn net samen over deze weg gegaan. Euh, 7,5 meter zou die zijn, moeten zijn. Maar hij is volgens mij kleiner. Ja, het is een uh, behoorlijk smalle weg waar dus uh, 80 gereden mag worden. En uh, wat je ziet is dat de rijstroken, nou die zullen denk ik iets van 2,70 meter breed zijn. Uh, wat je ook ziet is als hier uh, regelmatig komt hier een bus langs. En die past eigenlijk nauwelijks op de strook. Dus die moet eigenlijk al een beetje op de tegenoverliggende strook uitwijken. Als daar dan een auto met 80 kilometer de andere kant op kwam... is dat sowieso al gevaarlijk. En er komt nog eens bij dat... Uh... Naast de weg moet zoals dat heet een obstakelvrije zone zijn. Die zou idealiter 6 meter moeten zijn. Dus 6 meter waarin geen vreselijke obstakels staan als bomen, lantaarnpalen en verkeersborden. Maar, maar dat gaat hier niet lukken, want dit is een, een weg die aan beide kanten uh, omzoomd is met, met bomen. Prachtig gezicht, maar... Ja, het is een hele mooie weg inderdaad. Daar, niks is, niks, daar is niks mis mee, maar die bomen die staan zo'n anderhalf uh, hoog uit 2 meter van de weg af. Uh, ja, dus er hoeft maar iets te gebeuren en zo'n auto hoeft maar eventjes van de weg af te raken. En het is prijs. Uh, daar komt ook nog bij dat je een stukje, weg, een stukje verharding hebt... Uh, voorbij de, uh, de, het einde van de weg. Dus eigenlijk voorbij de belijning aan de rechter dan wel uh, andere kant. Ja, daar staan stippenlijnen uh, ja, ja, en, en daar zou nog 30 centimeter daar moeten zijn zou Daar zouden nog 30 centimeter van harding naast de streef moeten zijn. Zodat als je heel eventjes voorbij de streef gaat... je in ieder geval nog wel op het asfalt blijft. Dat is hier... Uh, nou, laten hier... we eens even kijken. Is ja. dat, is dat, is, halen we hier de 30 centimeter... Nee, dat's, dat, zal, uh, dat zal een centimeter of uh, nou, pak en beet uh, 30, 40 zijn. En het is ook van een ander materiaal. Het is, uh, het is een beton, dus het kan sowieso zijn als je daar opkomt... dat je in een schrikreactie je stuur al omgooit. Dan heb je hier een, zachte, een beetje zachte berm. Ja, ja, die... en, en als je daar dus in komt, dan kun je je stuur wel eens flink aan je stuur... en tegen een boom belanden. Ja, precies. Nou, daar moet je niet aan denken. En wat er dan ook uh, gebeurt, is dat hier regelmatig ongelukken gebeuren op deze weg. Ja, kan ik me voorstellen. Komt de vrachtwagen voorbij, dan wordt het nog gevaarlijker. Veel gevaarlijker, denk ik. Op het moment dat er een persoon aan te varen We gaan straks eens kijken wat er aan deze weg eigenlijk volgens de richtlijnen allemaal zou moeten veranderen. Van de provinciale wegen naar de snelwegen. Want waar staan er files als hier zijn? Jolande van der Velden. Ik heb er twee in de aanbieding, Tim. Eentje op de A2 van Luik naar Maastricht bij knopend Europaplein 2 kilometer. En de N2, de randweg Eindhoven richting Maastricht. Tussen Eindhoven Centrum en Veldhoven Zuid 3 kilometer. Ligt er olie op de weg, daarom is de rechte reis ook dicht. Miss Montreal met Just a Flirt. Een dagje uit in eigen land. We doen het vaak. Pretparken, dierentuinen en musea trokken vorig jaar 38 miljoen bezoekers. Maar de onderlinge concurrentie is enorm. Zeker in een tijd dat mensen niet al te veel geld willen uitgeven. Dat merken vooral de attractieparken in de zogeheten middenmoot. Zoals Duinrel in Wassenaar, dat jaarlijks zo anderhalf miljoen bezoekers trekt. Verslaggever Jeroen Schutijzer kreeg een rondleiding. Daar ga ik dus voor geen goud in. Nou, dit is een van de nieuwste attracties. Velken, dat is een achtbaan waar je uh, in een karretje ongeveer 18 meter de hoogte ingaat. En dan uh, horizontaal naar beneden stort als het ware. Oftewel, je hangt ondersteboven, maar mensen vindt het geweldig. Peter Weijne, gaat het goed met uh, Duinrel? Wij uh, zijn zeer optimistisch over dit seizoen. Ja, want er zit hier ook een heel uh, park met huisjes bij... Ja, wij hebben een attractiepark waar je afzonderlijk naartoe kunt gaan. En voor onze vakantiegasten, daar hebben we 399 zogenaamde duingalo's. Een bungalow in de duinen. Ik las ergens, het is het goedkoopste pretpark in zijn soort. Wat bedoelt u daarmee? Nou. Uh, een van de laagste entreeprijzen worden hier gehanteerd van alle grote attractieparken in Nederland. En we vergelijken ons natuurlijk niet met bijvoorbeeld de Efteling. Wie zijn nou jullie grootste concurrenten? In de, deze regio hebben we ook een ander attractiepark, dat is Riefliet. Ja, slaghaar zou je kunnen noemen, maar we praten liever over conculege. Ja, maar het is uh, gewoon bikkelharde concurrentie hè. Het is natuurlijk concurrentie, maar laat ik het zo zeggen... Nederlanders gaan ongelooflijk veel naar dagattracties toe. Om je in een indruk te geven, op jaarbasis gaan wij als Nederlanders... spenderen ongeveer 43 miljard aan dagtochtjes. Dat is inclusief musea naar evenementen toe. En natuurlijk, de concurrentie is veel sterker, misschien met Shopping voor Fun. Winkelen. Het winkelen. Uh, zogenaamde gratis evenementen. Alleen als je het bij elkaar optelt, dan ben je nog veel meer geld kwijt aan het eind van de rit. De splash, de splash in een boot, als hij omhoog komt, dan gaat hij met een enorme vaart naar beneden en splasht hij in het water. En dan zie je daar een, een hoeveelheid water omhoog spuit. Spektakel. Er wordt nog elk jaar geïnvesteerd, uh, hetzij in nieuwe attracties, hetzij in uitbreiding van de Duin van Is hier Duin nou bekend mee geworden? Dat mag je eigenlijk wel zeggen, toen wij in 1984 het Tiki Bad openden, was dit zo'n geweldig succes. Waarom is dit zo bijzonder? In Amerika heb je heel veel glijbanen, maar die zijn open in de buitenlucht. Maar hier in Nederland is er een overdekt recreatiebad gebouwd met meer dan één kilometer glijbaan. Voor de Efteling vind je heel veel kortingsbonnen in allerlei bladen en supermarkten. Hoe zit dat hier eigenlijk? Nou, ook wij werken samen soms met merkfabrikanten waar acties in voorkomen... of met uh, uh, detailhandelsconcerns. En uh, er zijn veel consumenten die daar juist ook naar kijken. Fysiekte de markt niet? Dan ga ik denken van ja, uh, 21 euro. Ik wacht wel totdat er uh, weer korting komt. Het bezoek aan een attractiepark heeft niet alleen te maken met, hé, hey, waar kan ik met een korting? Maar het is ook van, hé, hey, het is mooi weer. Uh, vaak wordt een besluit, een week, vaak zelfs op de dak zelf genomen. Hé, hey, ik ga daar naartoe. Ja, we hoeven er niet omheen te draaien. Het is wel crisis, hè. Wat merk je daar hier nou van? Ik denk, net zoals in de jaren 80 en de begin jaren 90, dat Nederlanders Nederland ontdekken. Ik denk dat er minder Nederlanders naar het buitenland gaan en mede door het mooie weer in Nederland blijven... gaan recreëren in Nederland en dus ook geld uitgeven. Vanuit Wassenaar, Jeroen Schutheiser. En dat weer heeft inderdaad goed meegewerkt deze zomer. Niet waar, Gert Hiemstra? Zeker. Zeg, uh, toch kijkend uh, naar het weer van vandaag. We zitten dan officieel, zoals dat heet, de nazomer... maar vandaag voelde als een prelude van een vroege herfst. Wind, regen... Ja, maar ik denk dat het allemaal wel wat meevalt hoor. Het is uh, sowieso uh, prachtig weer buiten om naar de wolken te kijken. Je ziet de, de, de mooiste wolkenformaties voorbij schuiven. Er zitten trouwens ook behoorlijk wat buien tussen. Vooral in het noorden en in het oosten van het land op dit moment nog. In het westen en in het uh, zuiden, daar is het al droog en dat blijft het dan vannacht ook. Het waren ook van die grote wolken. Ja, dat klopt. En het heeft mee te maken dat we in koude lucht zitten. Koele lucht, want echt koud is het natuurlijk niet. Maar dit soort wolken zie je vooral in koele luchtsoort. En ik denk dat we daar, of ja, morgen zitten we daar ook nog in. Alleen dan zal die wolkenvorming toch wat onderdrukt worden. Dus morgen meer zon en ook duidelijk minder buien. Misschien nog een enkele bui in het noorden van het land, maar dat is het dan ook. En verder ook temperatuur die iets aangenamer is, een graad of 20. En ook zal de wind duidelijk minder zijn, minder sterk. En dat maakt voor het gevoel morgen toch een heel stuk uit. Prima. En dan zag ik vanmiddag op jouw computerschermen... dat er een warmtefront in aantocht is. Verwacht de ja. aankomsttijd ergens donderdag. Wat er gaat er gebeuren? Ja, nou vanaf donderdag komen we inderdaad weer in warmere lucht terecht. Dat zal ook voelbaar worden. Het voelt dan gewoon wat warmer en wat vochtiger aan. Uh, en de temperatuur gaat omhoog. Ik denk uh, dat we donderdag op zo'n 23 graden uitkomen en vrijdag op zo'n 25. Dus uh, dan is het een heel ander weertype. Uh, dan is het echt weer wat zomers, uh, voelt het dan duidelijk aan. Uh, kleine kans op een beetje regen bij die frontpassage. En uh, dat is dan ook voor vrijdag en voor het weekend het geval. Dan is er ook een kleine kans op een bui. Dan zitten we weer in iets koelere lucht. Maar al met al is het uh, ook de komende dagen nog... Prima zomer weer. Uitstekend. Al zijn het een beetje de laatste weken van de zomer. Maar het is, uh, het is echt... Uh, uh, we hoeven nergens over te klagen. Ik wou zeggen, prelude van de vroege herfst over die klets uit zijn nek. <laughs> Iets te voorbaren. Dank je wel, Gerrit Hiemstra. Het was vanmorgen flink schrikken voor de bewoners van een flat in Arnhem. Bij een gasexplosie kwam een bewoner van een flat om het leven. Tientallen mensen moesten hun huis uit. Ja, je schrik je wezenloos. Ik voelt de eerste trillingen, een paar seconden later, een hevige knal. Ja. Het is gewoon een hoge film. De, de, ja, wie het zijn, uh, of zijn, of er heeft, die, uh... nou, in de eerste instantie dacht ik dus het onweer, maar dan begon mijn bed te trillen. Toen was het dus eigenlijk wat anders dan onweer. Het was geen onweer, het was een explosie. Berry Kessels, goedemiddag. Goedemiddag. Met van Woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem. Uh, hebt, hebt u iedereen zo'n beetje kunnen kalmeren vanmiddag? Ja, wij waren hier vanaf de vroege ochtend aanwezig en uh, we hebben inmiddels iedereen die uh, vervangende huisvesting nodig heeft uh, gesproken en uh, geholpen. En uh, dat gaat in totaal om veertien woningen die niet op dit moment, uh, waar mensen niet vandaag naar terug kunnen. Uh, van die veertien uh, zijn er zes uh, bewoners, uh, hoe zeg je dat, uh, mensen die daar wonen. Die uh, niet bij familie of vrienden trekken en daar hebben wij wat voor geregeld. En waar gaan deze mensen naartoe? Hotels, uh, pensions, um, uh, nou, uh, gewoon wat er voor is. Dus die zitten vanavond uh, uh, in ieder geval uh, droog en warm. Ja, want als we het hebt over veertien van in totaal 138 wonen die voorlopig onbewoonbaar zijn. Uh, is dat een, een, een... Kwestie op de korte termijn dat die daar weer terugkeren? Of zijn ook die woningen straks misschien wel helemaal onbewoonbaar? Die andere 124 bedoelt u? Nee, nee, die 14 waar we het over hebben. Die 14, nee, nee. Die 14, daar is een schatting, we weten het nog niet precies... maar is een derde, um, zullen we enkele maanden voor nodig hebben om die te herstellen. Uiteraard de woning waar een explosie is geweest en de woningen daar direct omheen... De andere, het zijn er 9-10, uh, verwachten we eigenlijk binnen twee weken weer uh, in orde te hebben. Weet u al wat er is gebeurd in de flat waar die ontploffing is geweest? Wat ik uh, uh, bij u en andere media heb gehoord. Uh, want de, de politie en de brandweer doen daarover uitspraken. En ik heb gehoord dat er een gasexplosie uh, heeft plaatsgevonden. Ja, en uh, buurtbewoners vertellen uh, ons onder meer en ook de Gelderlander in Arnhem... dat de bewoonster van de flat zelf de ontploffing heeft veroorzaakt. Heb ik ook gelezen en gehoord, ja. Maar ik kan dat, ik weet daar zelf niets van. Maar u hebt dat niet kunnen verifiëren bij de politie? Nou, dat lijkt me de taak van de journalist. Ik uh, van, van Volkshuisvesting, dus ik neem aan dat u gaat over die woningen en wilt weten wat er gebeurd is. Ook uit uh, willen van de veiligheid voor andere bewoners. Wij zijn nu uh, vooral bezig om alle mensen die uh, uh, geen onderdak hebben, een onderdak te helpen. Om de mensen die uit de woning... want alle mensen zijn uit hun woningen gaan, dus dat was ook. Zeer uh, indrukwekkend voor de mensen om die uh, weer zo snel mogelijk terug te helpen. We hebben, uh, want 14 woningen zijn tijdelijk onbruikbaar. Maar er zijn uh, natuurlijk veel meer woningen waar de ruiten gesprongen zijn. Nou, Er zijn hier 10, 15 glaszetters bezig geweest en nog bezig om noodglas te plaatsen. Dat mensen terug kunnen, de boel opruimen, dat mensen terug kunnen. Dat ze in ieder geval weer in een woning zitten. En uiteraard is op dit moment de situatie veilig uh, voor wat het gas uh, betreft. En zullen wij later kijken uh, wat er aan de hand is. Maar wij hebben geen enkele aanleiding om aan te nemen... dat er iets met de installatie verkeerd is. Precies, dan toch even terugkeren bij de vrouw... Uh, die volgens bewoners de ontploffing zou hebben veroorzaakt. Was deze vrouw bekend bij u? Ze was bekend bij ons zoals uh, uh, al onze huurders bij ons bekend zijn. Uh, dus we wisten dat ze daar We wisten dat ze daar alleen woonden. Uh, en uh, nou, dan houdt het ongeveer op. Ik weet dat de politie met een onderzoek bezig is naar... Uh, uh, op klachten en opmerkingen van, uh, van buren. Maar daar heb ik verder ook geen nadere informatie over. Wachten we daarop totdat dat onderzoek meer details gaat uh, opleveren. B. Ja. Kersers van Woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem. Ik dank u hartelijk. Oké, okay, goeiedag. Als één volk degelijk is, zijn het Duitsers.